Wij zullen nu eindelijk moeten beslissen of wij professor Pieters zullen opnemen in de redactie ja. van de Atlas, want ik vrees dat het anders te laat is. Ja, ja ik, ik vrees dat wij daarmee het paard van trooien binnenhalen, maar we hebben waarschijnlijk gelijk, we kunnen niet langer om hem heen. Hebt u hem er alles over geprobeerd? O, ik heb er maar longlangs met hem over gesproken. Hij stelt zijn voorwaarden, zoals ik al vreesde. En die zegt dat wij de kaarten inrichten met de gegevens uit zijn verhaalonderzoek. Pas als we dat doen, willen we hierover denken. Nu wij in Nederland daarmee goede resultaten beginnen te behalen, wordt dat minder bezwaarlijk. Mm -hmm. Van uw kant moeten wij dan wel uh, meneer Koning in de redactie opnemen. Nou, als hij dat wil, dan stem ik daar graag mee in. Mm. Met uw voorstel om de kaarten van de kapouters te vernietigen, hebt u ons behoed voor ernstige kritiek. <laughs> Professor Pieters zou ons daarmee de kap aangestoken hebben. Die kaarten konden zo niet. Nee. En die hadden zo niet getekend mogen worden, het is niet te begrijpen dat ons dat ontgaan is. Maar we zijn daardoor wel achtergekomen op ons schema. De tweede aflevering had allang moeten verschijnen. Tijdens mijn ziekte heb ik een aantal kaarten getekend die zeer belangwekkend lijken en die wellicht de plaats van de kabouters kunnen innemen. Ik, ik zou die graag eens aan u voorleggen. Het is de kaart van het aanroepen van heiligen om mooi weer te krijgen. Onverwacht is dat er hier een duidelijke cultuurgrens loopt, die samenvalt me, met de rijksgrens. Dat is gek. Maar hoe verklaart u dat? Dat zou betekenen dat die grens van na 1839 is. Hmm. Dat is zeker mogelijk. Tenzij de grens van de bisdommen daar al liep. Dan wordt het de kip of het ei... Dat zullen we moeten onderzoeken, maar dat uh, gaat tijd kosten. Dat hindert toch niet? <laughs> jij, jij bent nog jong. Maar uh, meneer Beerta en ik hebben haast. Ik geloof dat meneer Beerta in slaap is gevallen. <laughs> C'était au temps où Bruxelles rêve. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps où Bruxelles bruselait. Dag Nicolien. Dag. Dag Maarten. Dag me Berta. Hoe hebt u geslapen? Ik slaap altijd goed. Hoe is jullie hotel? We hebben een eigen wc. Een eigen WC heb ik ook, maar dat vind ik niet zo bijzonder. Wij wel. We hebben nog nooit een eigen WC gehad. Behalve thuis dan toch. <laughs> ja. en, hebben jullie al besloten waar we naartoe gaan? Wij willen naar de Marollen. Naar de Marollen. Waarom naar de Marollen? Dat lijkt ons leuk. Je weet toch wel dat het een achterbuurt is. Ja, daarom. Ik vind dat leuk. Een achterbuurt. Dat heb ik nou nog nooit gehoord. Een achterbuurt leuk. Ik vind het alleen maar griezelig. Ik had verwacht dat jullie zouden voorstellen om naar de Sint Goedelen te gaan. Als je in Brussel bent, ga je toch naar de Sint Goedelen. De Sint Goedelen heb ik al eens gezien, daar vond ik niks aan. Ik hoop dat dat een grapje is. In ieder geval wil ik nu het liefst naar de Marollen. Nou, op jouw verantwoording... De de vitrines. de Als ik in Brussel kom, ga ik altijd eerst naar de Grote Markt. En dan naar het Sint-Goedele. Maar dat kan vandaag dus niet. Nee, dat kan. Je bent hard. Maar dit wil ik toch even zien. Daar geniet ik nu van. Jullie weten toch dat de toren van Jan van Ruysbroeck is? Nee. Wat heb jij eigenlijk gestudeerd? Elektrotechniek? In ieder geval geen kunstgeschiedenis. Dan hoor je nu van mij dat dit een van de mooiste voorbeelden van burgerlijke gotiek is. Juist. Je bent een barbaar. Je valt me tegen. Wist jij dat ook niet? Nee. Moeten we ook nog langs manneken pis? Dat is hier vlakbij. Manneken pis interesseert me niet. Mij ook niet. Dan zijn we dat tenminste met elkaar eens. Daar is een kerk. Laten we daar even gaan kijken. Dit moet de Katellenkerk zijn. Die zie ik dan tenminste ook eens. Brokert, omnibus Avec de de en chibus. Maar we kunnen nu niet terug. Sur le cœur dans les Y mon grand-père, y Volgens de gids is dit de ziel van de Barolle. Als Karel niet hier zou zien, zou hij denken dat ik niet goed bij mijn hoofd geworden was. Ik vind het maar wat. Het is dat jullie dit zo graag wilden, maar voor mij is het de laatste keer geweest. De Jordaan is heel wat armoediger. Ja, maar wie heeft het nu over de Jordaan? Daar kun je als fatsoenlijk mens toch ook niet komen. Die pensait pas, elle pensait rien. Boeken, kijk eens. Verlaine, Rambo, Gide zelfs. Ze hebben hier alles. Moeten jullie niet wat kopen? En on voudrait que sois malin. Zie dat we nog maar een kwartier hebben. Hoe ver is het nog? We komen te laat. Het hindert toch niet als we wat te laat zijn? Praat geen onzin. We kunnen ons niet veroorloven om te laat te zijn. Als we te laat zijn, dan gaan we weer weg. Zo'n opening betekent toch niets? Waar oh, is het congres? Wij moeten op het congres zijn. maar oh, oh, nou, ik weet van geen congres, hè? congres? voor het congres. Er is hier een meneer voor het congres. Maar wat is dat dan voor een congres? Het congres voor volkscultuur. Ja, het congres voor volkscultuur. Ah, wel, ja. Ja, ik zal het hem zeggen, joh. Ja. ja, bedankt. Ja. Dat is niet hier, hè. Dat is in het paleis voor de schone kunsten. Het Brussel de ze zijn al begonnen zie je wel daar was ik al bang voor we zijn te laat deze feestelijkheden in Brussel beter worden Kunnen we niet hier gaan zitten nee ik moet vooraan zitten natuurlijk En dat zien ze me niet maar wij kunnen toch wel hier blijven wij blijven hier en Anton, ben je nu niet trots nu je eindelijk je lintje hebt gekregen? Uit handen van professor Pieters, ik wil maar zeggen. Het is geen lintje, het is een medaille. Nee, maar ik bedoel maar. Oh, ik wil het nog maar naar moeder vertroning. Als je nou toch wil eer om je verdiensten voor de wetenschap... dan had het toch wel een lintje afgekunst, zou ik zo zeggen. En dit doet denk ik aan een vet leren medaille. Een lintje zal ik niet geaccepteerd hebben. Ik ben socialisten socialist en republiek. Ik kan anders genoeg socialisten die wat trots waren... tussen een lintje creëren. In India hadden we een archiefambtenaar. Dat zei een keer tegen me... Meneer, meneer, hij en je praat een beetje zo. Is het nu waar dat als een socialist aan de macht komt, dat ze dan de koningin vermoorden? Ik zeg ja, dat is waar, maar je mag het niet doen. Ja, door te in Indië. Ik had een beetje. En die kreeg tussen oude lui te horen dat als hij het lef had om socialist te worden, dat hij dan niet meer thuis hoefde te komen. Heeft hij dan ook wel Voor mij een consommé voor volaille à la Royale. En daarna een Saint-Dagnon ou Oulet-U-Bresil. Wat dat dan ook mag zeggen. Daar sluit ik mee aan. En voor ons. Mijn er is een saumon à la Berne. En drinken we daar nog een bij. Ik trakteer op de weg. Nee, maar al, Trond. Dat ze natuurlijk al je die medaille gehaald hebt. Zo heeft die toch nog zin. Geef u maar een kut, Uron. Nummer 18. Ja, wat is die pieters eigenlijk voor een man? Ik wil maar zeggen, wat moet ik me daarbij voorstellen? Pieters is een machtige man. Hij maakt niet de indruk van een grote leerling. Dat hoeft ook niet als je machtig bent. Hij heeft inderdaad kritiek gehad op de eerste aflevering van de Atlas. Dat, natuurlijk, Steef, dat we dat vergeten waren. Als je machtig bent, hoor je kritiek te hebben. En wat gaan jullie daar nu aan doen? We gaan hem in de redactie opnemen. Maar dat zullen we je natuurlijk eerst nog voorstellen. Hier, hier. Ik bedoel maar. Ik het geld compleet maken. Maar ja, ik kan helemaal niet uit. Dan hoeft het niet. Je wordt mij. Maar. Waarom koos ze jou nou juist uit? Ik weet het echt niet. Meneer Koning, jij weet wie dat ik ben? Professor Pieters, juist. Ik heb van dokter Beerta gehoord dat jij een zeer groot kaartsysteem hebt. Is dat juist? Niet zo groot. Dr. Beert, sprak van 100.000 steekkaarten. Zoiets. Ongeveer 100 pakken. Dat noem ik groot. Kijk, <laughs> gaat voor mij een artikel over uw kaartsysteem voor ons tijdschrift schrijven. Een artikel van acht pagina's. Het is niet bedoeld voor het publiek. Het is uitsluitend voor ons eigen onderzoek. Daar spreken wij nog over. Ik kom een keer naar Amsterdam om daarover te praten. Onthoud voorlopig wat ik u gevraagd heb. Huh? Ja, amuseren jullie? Niet zo bijzonder. En je hebt nog wel gedanst. Dat is waar. En nog wel met een bijzonder aardig meisje. Ik wou dat ze mij had uitgekozen. Vond je ook niet? Ik had het u gegut. Wat vroeg professor Pieters? Hij wilde dat ik een artikel schrijf over het kaartsysteem. Ja, dat doe je natuurlijk. Ik denk het niet. Als professor Pieters zoiets vraagt, kun je dat niet denken. Huh. Pieters moeten we te vriend houden. We zijn... Kwalig moeten we hier terug zijn. Van der Land, dat is toevallig. Jullie spijbelen van het congres, groot gelijk. We wilden nog wat van de stad zien. Bezwaren ze ik meegaan? Die lezingen geloof ik ook wel, daar versta ik toch niks van. Nee, bovendien die mensen die zichzelf zo graag horen. Als ze wat te vertellen hebben, lees ik het liever achteraf. En meestal is het dan nog niks ook. Waar wilden jullie naartoe? Niet iets in het bijzonder, gewoon de stad. Die kant van de stad, daar is niks aan. Ik kom er net vandaan. Het is dat ik wat speelgoed voor mijn kinderen wilde kopen, anders had ik het beter kunnen laten. Hoeveel kinderen hebt u? Drie. Hebben jullie geen kinderen? Nee. Als je ze eenmaal hebt, zul je zien hoe verrekte leuk dat is. Hebben jullie trek in een kop koffie? Ik trakteer. Zullen we een kop koffie gaan drinken? Goed.